1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Ouderorganisatie kritisch over toezicht gemeenten op kinderopvang. Zwitserland lijkt bonussen bedrijfsleven aan banden te leggen... en verkoop van fout hout vanaf vandaag verboden. Het weer vanmiddag nu en dan zon. Het is 5 tot 7 graden. Vannacht opklaringen en temperaturen iets onder nul. Morgen overdag veel zon en 8 tot 11 graden. Ook dinsdag veel zon en plaatselijk zelfs 15 graden. Ruim twee jaar na de Amsterdamse zedenzaak... is er veel veranderd in de kinderopvang. Maar lang nog niet genoeg, blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Er staan nog 51 gemeenten op een lijst van de inspectie... omdat zij nog altijd te weinig doen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 Gialt Jellesma van de oude organisatie Boink. In de Amsterdamse zedenzaak werd Robert M. in mei vorig jaar veroordeeld tot 18 jaar cel. Dinsdag begint zijn hoger beroep. Vandaag was de laatste stemdag in Zwitserland voor een referendum over een wet... die bonussen, gouden handdrukken en andere hoge beloningen in het bedrijfsleven aan banden moet leggen. De eerste uitslagen uit de verschillende kantons zijn inmiddels bekend. Correspondent Wouter Meijer, er lijkt een ja uit te rollen, hè? Ja, 12 uur zijn de stemlokalen gesloten. Eh, en bijna alle kantons hebben we nu voorlopige uitslagen. Bijna allemaal zitten ze boven de 60% van mensen die dus voor dat initiatief zijn. In grote steden is het zelfs meer. Bijvoorbeeld, Zurich, de grootste stad van Zwitserland, 71%. Dus er komt waarschijnlijk een grote meerderheid van ongeveer twee derde van de mensen voor dit initiatief. En wat gaat er nu veranderen voor het bedrijfsleven? Nou ja, een paar dingen worden echt verboden aan de top. Bijvoorbeeld gouden handdrukken, uh, vertrekpremies... dat je heel veel geld meekrijgt als je weggaat. Maar ook bijvoorbeeld startpremies. Dat schijnt tegenwoordig ook al te bestaan. Dus dat je als je begint geld krijgt. Bijvoorbeeld uh, de, uh, de de baas van de Duitse Bundesbank Axel Weber, die kreeg afgelopen jaar... omdat hij naar de grootste Zwitserse bank, UBS, ging... een startpremie van 4 miljoen, dus gewoon voordat hij in het vliegtuig was gestapt. Um, en andere dingen worden aan banden gelegd... Uh, door de aandeelhouders daarover te laten beslissen. Dat geldt dan voor de salarissen en de bonussen van de top van het bedrijf. Daar mogen de aandeelhouders over beslissen. Dat geldt alleen voor beursgenoteerde bedrijven. Maar goed, daarmee wil men ook een eind maken aan het, ja, toch een beetje het zelfbedieningskarakter... wat uh, veel van die bedrijven hebben, dat je aan de top elkaar een bonus geeft. En nou, als iedereen er eentje krijgt, dan worden ze steeds... Dan nou, kennen wij Zwitserland als een land dat er veel aan doet... om het bedrijfsleven gunstig te stemmen. Hoe verrassend is deze uitslag nou? Maar nou ja, het bedrijfsleven heeft inderdaad erg hard campagne gevoerd hier tegen. We hebben 6 miljoen euro gestoken in een, in een campagne... waarin de mensen ook steeds vertelden dat dit heel slecht zou zijn... voor Zwitserland als, als vestigingsplaats voor grote bedrijven. Um, maar goed, veel mensen hebben er toch wel een beetje genoeg van de afgelopen tijd... vanwege bijvoorbeeld die kwestie van uh, Axel Weber bij de bank... en bijvoorbeeld ook de kwestie rond de baas van een Novartis... grote farmaceutisch bedrijf, die wilde naar de concurrent... en heeft toen een vertrekpremie gekregen bij zijn bedrijf van 60 miljoen... onder voorwaarde dat hij niet naar de concurrent gaat... Dus krijgt 60 miljoen um, en het enige wat je daarvoor moet doen... is verplicht thuis zitten de komende jaren. Uh, en het gaat het Zwitserland ook intussen niet meer zo heel goed... ook door de eurocrisis als het daarvoor ging. Dus veel mensen ergeren zich er ook wel dood aan... het, steeds, uh, het langzamerhand wegzakken van de economie... en tegelijkertijd het enorme oplopen van die bonussen. Dankjewel, Wouter Meijer. Dit is het NOS Journaal. Martijn van Beek. Op het congres van GroenLinks in Utrecht... heeft Jolande Sap afscheid genomen van de partij. De oude partijleider bedankte voor de goede samenwerking in het verleden...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 Hij deed dat in het tv-programma Even Jinek op zondag. Volgens Ascher is er een gouden kans om er samen uit te komen... en valt in beginsel over van alles te, praten. Over alles te praten. Als voorbeeld noemde hij de duur van de WW. Ascher zei verder dat hij het zeer onverstandig vindt... om het sociaal akkoord nu al dood te verklaren. Bedrijven die in Nederland illegaal hout verkopen... zijn vanaf vandaag strafbaar. Dat geldt ook voor producten die van het hout gemaakt zijn... zoals raamkozijnen en tuinmeubels. Het Wereldnatuurfonds en Greenpeace zijn blij met de wet... maar vragen zich wel af of de Nederlandse overheid genoeg mensen en middelen heeft. Illegaal hout uh, heeft te maken met heel veel uh, georganiseerde misdaad. Charles Taylor was een voorbeeld die zijn oorlog in Sierra Leone financierde met illegaal hout. Um, daar heb je opsporingsbevoegdheden nodig. En nu, vallend onder de Flora en Fauna wet... Zijn die opsporingsmethodes niet toegestaan... dan heb ik het over afluisteren van telefoons bijvoorbeeld... heb je het over de aanpak van georganiseerde misdaad... dan heb je dit soort opsporingsmethodes kei en keihard nodig. Contact nu met Benno Brugging van de Voedsel- en Warenautoriteit. Die gaat controleren wat fout houdt. Meneer Brugging, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat u dat doen, die controles? Wij gaan dat op een slimme manier doen. Want je hebt natuurlijk nooit genoeg mensen... om uh, 5000 bedrijven uh, continu in de gaten te houden. Dus wij gaan dat doen door... Uh, tips op te volgen, door informatie in te, in te verzamelen. Door. Wij, wij kennen de slechte jongens, dus we weten waar, ze, waar er een aap al zitten. We weten ook waar we goede afspraken kunnen maken. Dus dat gaan we gewoon op een uh, slimme manier doen. En hoe groot is dat probleem? Hoeveel illegaal hout is er eigenlijk in Nederland? Dat is heel erg lastig, omdat het illegaal is. Ik vind het heel moeilijk te, te, in te zetten. Wat wel is, kijk, vanaf nu is het handig, de, de bewijslast wordt omgedraaid. De, de importeur, de handelaar in hout moet vanaf nu aantonen dat het hout dat hij importeert, dat het niet illegaal is. Ja. Nou, dat maakt het voor ons al eenvoudiger. Nou hoorden wij net het Wereld Natuurfonds, die, uh, dat het pleit voor harde opsporingsmethoden. Is dat ook eigenlijk niet de enige manier om die import van het illegale hout echt te stoppen? Ik denk niet dat het de enige manier is, want dan zou je het niet meer hoeven doen. Dus wat wij doen, wij hebben dus nu in Europees verband deze afspraken gemaakt. Dus in Europees verband mag er geen hout meer worden geïmporteerd dat illegaal is. En dat moet je overal kunnen aantonen. Nou, dat is de, de manier waarop wij dat nu gaan aanpakken. Want u gaat naar uh, tuincentra? Uh... Wij gaan naar tuincentra, we gaan naar de, de, de echte grote jongens, de, de grote bedrijven die hout leveren en die hout importeren. En dan gaan we kijken hoe zij dat doen en wat zij invoeren. En dan moeten ze dus kunnen aantonen. En het is niet zomaar even een papiertje. Ze moeten echt kunnen laten zien dat het bedrijf waar zij van geïmporteerd hebben een kapconcessie heeft... Hm. Ze moeten inschatten of het allemaal goed gegaan is. En als dat niet zo is, moeten ze extra eisen gaan stellen. Ja, en en wat, daar gaan wij naartoe zien. En wat riskeren die bedrijven als ze toch illegaal hout verkopen? Ja, uiteindelijk zitten daar straffen van uh, maximaal twee jaar uh, gevangenis aan vast. Voor die bedrijven? Dat is de straf die uh, aan de importeur kan worden opgelegd. Maar dat is wel maximum hè, als je het verbod aan je laars laat. En wordt er nog iets gedaan om dan de echte criminelen die daarachter zitten nog op te sporen of aan te pakken? Dat kan ik zo niet zeggen. En als ik het wel zou kunnen, weet ik niet of ik het zou doen. <laughs> Oké. Okay. Nou Dank u wel, Benno Brugging van de Voedsel- en Warenautoriteit. Oké. Okay. Het nieuwe proces tegen oud-president Mubarak van Egypte... begint op 13 april. Mubarak staat dan opnieuw terecht voor het neerslaan van de opstand... tegen zijn regime in 2011. De zaak tegen de 84-jarige Mubarak werd in juni al gevoerd. Hij werd toen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In januari bepaalde het gerechtshof in Cairo dat de zaak over moest... Het besluit werd genomen op procedurele gronden. Het recht zou niet goed zijn toegepast. Volgens het hof waren er geen inhoudelijke fouten gemaakt. De Spaanse koning Juan Carlos wordt vandaag geopereerd aan een rughernia. Het is de vierde keer in tien maanden tijd dat hij onder het mes gaat. De koning had al langer last van zijn hernia, maar de afgelopen maanden verergerde het. Daardoor werd lopen steeds moeilijker en was hij afhankelijk geworden van krukken. Juan Carlos werd vorig jaar verschillende keren geopereerd aan zijn heupen. In april nadat hij zijn rechterheup had gebroken op een omstreden jachtreis in Botswana. En afgelopen november volgde een ingreep aan zijn linkerheup omdat hij last heeft van artrose. Eerst naar Nijmegen, daar zit de eerste held van NSC Feyenoord er bijna op, Frank Wilaert. Ja, goed vijf minuten zijn er nog te spelen in de eerste helft in de Goffert. 1-0 voor Feyenoord. Dat sinds de 1-0 de betere ploeg is in de, de wedstrijd. NEC trekt zich terug op eigen helft. En aan de bal lukt de Nijmegenaren bijzonder weinig. Maar uh, ook bij Feyenoord, dat op zich wel aardig voetbalt. Maar die eindpaas tot nu toe uh, niet ziet aankomen. En dus ook vrij weinig kansen krijgt tot nu. Ja, immers heeft een paar aardige mogelijkheden gehad. Toch vooral uh, schietkansen vanaf uh, Randje Strafschopgebied. En de waarschuwingen zijn er al geweest van NEC dat ze niet goed voetballen uit standaard situaties. Bovenberg een keer een bal op de paal gekopt. Terwijl Erwin Mulder uh, toestond te kijken. En ook één nonchalant momentje achterin van Jan Maat. Waarna Koolwijk de bal oppikte en de bal pan klaar neerlegde voor Valkenburg. De kans voor de middenvelden van de NSC was moeilijk. Vlak voor de neus van de doelman van Feyenoord. En hij schoot de bal over de goal van de Rotterdammers heen. En dat zegt eigenlijk al genoeg. De Feyenoorders zijn beter. Maar creëren eigenlijk te weinig kansen voor het overwicht dat ze hebben. En ze moeten oppassen. Want NEC is nog niet verslagen. 1-0 is het. In Eervoort is de laatste dag van de Wereldbeker Schaatsen bezig. Zojuist is de tweede 500 meter bij de mannen verreden. En opnieuw won Jan Smeekens. Sebastian Timmerman. Het was eigenlijk een kopie van de wedstrijd van gisteren. Want weer won Jan Smeekens in een duel met de Japanner Georgie Kato. Weer was het verschil niet groot. Dit keer 900ste van een seconde. En de nummer drie van de 500 meter is ook dezelfde als gisteren... namelijk de ploeggenoot van Jan Smekens, Ronald Mulder. 34, 96 voor Jan Smekens, 500ste langzamer dan het baarrecord. Het is zijn vierde overwinning op rij en zijn vijfde zege alweer in dit seizoen. Hij is de topfavoriet zo langzamerhand voor de WK-afstanden... over drie weken in Sochi. Smekens wint opnieuw, pakt het eerste ticket voor die WK-afstanden in Sochi. En andere Nederlanders gaan de andere twee tickets volgende week bestrijden... bij de bekerfinales in Heerenveen. Snel even naar de Goffert naar Frank Wilaert. Ja, want komt die bal dan uiteindelijk wel aan? En zeker als hij dan bij Pelle aankomt, dan weet je één ding zeker, dan vliegt die bal er uiteindelijk ook gewoon in. 42 minuten zijn we onderweg. Pelle scoort zijn 20e doelpunt van het seizoen, nee, zijn 19e doelpunt van het seizoen. Zover zijn we nog niet bij de 20. maar zijn 19e dus en de 2-0 voor Feyenoord tegen NEC in de 42e minuut van de wedstrijd.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 ja, dat alle gezichten weer de goede kant op staan. Eh, zodat als we de wedstrijd tegen Australië ingaan... dat iedereen weer gemotiveerd is vol vertrouwen om, om die wedstrijd te winnen. En dat duel met Australië is dinsdag. Oranje moet dan winnen om naar de tweede ronde te gaan. En tot besluit van deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. De ouderorganisatie organisatie Boink wil dat gemeenten nog twee jaar krijgen... om het toezicht op de kinderopvang te verbeteren. Anders moet er een andere toezichthouder komen. Uit cijfers van de inspectie blijkt dat 51 gemeenten nog tekort schieten. Een referendum om bonussen in het bedrijfsleven aan banden te leggen... lijkt in Zwitserland te kunnen rekenen op een ruime meerderheid. En de verkoop van fouthout is vanaf vandaag in heel Europa strafbaar. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze En De persconferentie hij hier over de terren. Dit is een goed stel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. Te gast Marcel Brands, technisch directeur van PSV. Onze vliegende kiepshiel van de Wart is op pad. En op het antwoordapparaat een vraag over programmawijzigingen. Afgelopen zondag was de eerste aflevering van de nieuwe drama-serie volgens Robert. In alle tv-gidsen stond dat die serie zou beginnen om tien voor half tien dacht ook scenario-schrijfster Maria Goos... die een paar dagen daarvoor bij Dit is de Dag op Radio 1... kwam vertellen over die serie. Dan gaan we in ieder geval kijken. Wanneer is de eerste? Aanstaande zondag 24 februari, Varen 10 voor half tien. Ja, het allerlaatste moment besloten. de Vara... de serie een half uurtje eerder uit te zenden. Wat heb je dan nog aan een tv-gids? Zometeen meer antwoord op die vraag. En we houden u op de hoogte van NEC Feyenoord. Zojuist 0-2 geworden in de Goffert. Reacties op de uitzending via de perstribune.nl... of Twitter, hashtag perstribune. Op twee uur, de Perstribune. Max. Marcel Brands, technisch directeur van het 100-jarige PSV. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Uh, je zal, denk ik, met een half oog ook naar Nsc Feyenoord kijken... nu aan de gang? Ja, inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk uh, spannend bovenin. Dus uh, het resultaat van Feyenoord is belangrijk voor de top van, uh, van de Elevisie, ja, ja, En je hebt uh, twee seizoenen, meen ik. Eind jaren 80 bij Feyenoord gespeeld. Hè. Geeft, dat nog een, geeft dat nog een binding vandaag de dag? Ja, het is natuurlijk een club waar je iets mee hebt. Maar uh, ja, het belang voor mij is natuurlijk PSV. En uh, dat mogen duidelijk zijn. Ja, en ben je dan iemand die zoveel mogelijk wil zien op uh, al die competitiedagen? Ja, nou, sowieso volg je het, uh, alles op de voet. Uh, het is niet zo dat ik de hele dag voor de buis zit. Vaak ben ik ook zelf bij wedstrijden om, uh, om in het scoutingswerk mee te doen. Dus uh, vandaag hier en, uh, met een schuin oog uh, naar het beeld. <laughs> ja, als je één speler zou mogen kiezen vandaag nu op het veld, wie zou je willen? Uh, p -p -p -p. Gewoon bedoeld, de Bredel van Vrij. Sony, nog Stefan de Vrij. Ja, waarom? Nou, vind ik een talentvol, uh, goede Nederlandse verdediger. Dat dus zou in de toekomst wel uh, PSV kunnen worden. Nou, ik weet niet of die jongen hoe zijn, zijn carrière zich verder zal ontwikkelen, maar uh, op zich vind ik dat een uh, ja, goede, goede potentiële verdediger. Dat doet ook in Nederland zelf al op jonge leeftijd al uh, vrij aardig. Zeker, Marcel. De introductie uh, van wie je bent en wat je doet hebben we de afgelopen week van PSV op een rijtje gezet. <tied> Lens wachtte in de katakombe Feyenoorder Joris Matthijs op, waarna een opstootje ontstond. Lens is door PSV niet geschorst. Veel een grote club. daar hoort druk bij. Uh, daar wordt druk opgelegd van buitenaf, van, van binnenuit. Het kan allemaal zo zijn, dat hoort er allemaal bij. En dan nog heb je je gedragen zoals in, uh, zoals in de koploper in de Eredivisie, won zijn halve finale niet geheel verrassend in, in en van Zwolle. Ja, dat was een roerige weetje. Hè? Dat begon eigenlijk met een gedoe met Lens in die katakombe. Ja, nou enerzijds begon natuurlijk met de wedstrijd tegen Feyenoord, die je verliest. Ja. En dat was uh, de eerste teleurstelling. En uh, ja, uiteindelijk werd die nederlaag die eigenlijk het meest belangrijk is overschaduwd door het incident wat gebeurde na de wedstrijd. Ja, en dan weet je dat je smaandags uh, het een en ander uit te leggen hebt. Ja. Nou, dat hebben we gedaan en dan uh, is het wel prettig dat je twee dagen later die bekerwedstrijd uh, hebt... om uh, in ieder geval als vizier weer op voetbal te hebben. En gelukkig werd dat positief afgesloten. zou ja. kun je eens vertellen wat er gebeurt op een zondagavond na zo'n incident? Wat, wat doe je dan als technisch directeur? Uh, nou, ik moet zeggen dat ik in de gang was toen, uh, toen het een en ander gebeurde. Uh, Want Lentzen ging uh, min of meer Matthijsen zijn tegenstander van Feyenoord te lijf. Na, nou ja, er stond een opstoot. Inderdaad, hij wilde hem opwachten. Wil op... uh, ik, ik weet wel dat, dat hij geen, geen agressieve intentie had, maar het liep volledig uit de hand inderdaad. En op dat moment stond ik uh, aan de zijkant van die tunnel en was het heel onoverzichtelijk. En op die avond, uh, ja, dan ga je de betrokkenen even bellen. Dus ik heb je Jameen uitgebreid gesproken. Uh, contact zelfs nog even gehad met Joris. Uh, ik Wat heb ja, uh, uiteindelijk even intern overlegd. En op maandagochtend uh, de betrokkenen, dus, dus technische staf en uh, samen met Tine Sanders en Germain uh, gesproken. Om daarna ook de maatregelen te nemen die we genomen hebben. Ja, en dat, dat is lastig, neem ik aan. Maar je bent dan dus een hele zondagavond bezig. Uh, ja. om, om, om die brand als het ware te kunnen blussen op maandag. Ja, klopt. O, naar de buitenwereld? Nou ja, Het was en, eigenlijk van binnen. Het was eigenlijk alleen maar dat incident wat, uh, wat het media beheerste. Dus dan weet je dat er op maandag uh, stond ook de hele Nederlandse media op de hecht ja. Nou oké, okay, daar hebben we meteen uh, duidelijkheid gegeven hoe, uh, hoe wij erin stonden. En uh, een dag later volgde de schorsing. En ja, dan moet je het incident achter je laten en moet het visier weer op voetbal ja. gericht worden. Zeg maar, Die schorsing die komt van de KVB, van de Tuchtcommissie uh, uiteindelijk. Maar uh, hoe bepaal je zelf een strafbeleid ten opzichte van een speler die zich in jullie ogen misdraagt? Ja, over het algemeen. Je uh, bekijkt natuurlijk per geval, maar over het algemeen uh, zullen wij daar de spelers persoonlijk op aanspreken. En, uh in het geval Pieters en in het geval Jermaine uh, Lens... hebben we dat ook publiekelijk gedaan en, uh, en ook duidelijk aangegeven... wat uh, de sanctie is, en dat is meestal een boete. Het kan wel eens zijn dat we inderdaad uh, ook, ook een wedstrijd zouden schorsen... of een schorsing van ja. wedstrijden, maar in dit geval hebben we dat niet gedaan. Nee, maar doe je dat omdat je denkt van ja, we hebben die jongen hard nodig... <laughs> hè, als de KVB ni niks verder doet uh, voor de komende wedstrijden? Speelt dat mee... Nou, tuurlijk. Je kijkt ook heel reëel van uh, wat is verstandig om te doen. En uh, ik ben zelf ook voetballer geweest. En ik weet dat een voetballer het meest getroffen wordt in zijn portemonnee. En uh, nou, daarmee hebben we het willen straffen. En, uh, en ook nog een gebaar willen maken naar een goed doel. Om, uh, om daar een bestemming aan te geven. En betekent het dat ook de trainer, de Advocaat in dit geval... bij zo'n uh, bepaling van de strafmaat uh, wordt betrokken? Ja. Ik ga dat niet uh, buiten hem omdoen. Ik vind dat de technische staf... Uh, uh, in ieder geval hebben wij onze mening daarover gegeven. En daar stond uh, Dick ook volledig achter. Ja, nou ja Wat je noemde net uh, de naam Pieters. Ja, die slaat een ruit kapot uh, nadat hij aftocht moet blazen naar een rode, rode kaart. Dat ja. gebeurde ook uh, in, in, beneden in de katakombe. Dus daar heb je als technisch directeur ook mee te maken. En, en dan bel je ook zo'n jongen uh, na afloop. Is hij dan wel weer bijzinnen? Nou, Bij Erik was het natuurlijk iets, iets moeilijker. Die, uh, lag het ziekenhuis, die lag natuurlijk. in het ziekenhuis. Dus dat was uh, iets gecompliceerder. Maar oké, okay, ik denk dat die jongen de volgende dag zelf uitermate uh, correct, zoveel als mogelijk, voor de camera's zijn uitleg en, en spijt heeft betuigd. En uh, ja, die heeft daar natuurlijk de club uh, mee, maar ook zichzelf nadrukkelijk. Ja. En uh, ja, dat is een incident wat je totaal niet verwacht. Ook niet van een jongen als Pieters. Als je tegen mij had gezegd, maak een lijstje van wie zou dat kunnen overkomen, dan zou ik zeker Pieters niet gezegd hebben. Nee. Marcel, het was een uh, roerige week. Daar praten we nu even in een notendop over. Maar er was één gebeurtenis die alles overschaduwde. Oud voetballer en trainer Theo Bos is gisteravond overleden... aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij speelde zijn hele carrière voor Vitesse. De naam Theo Bos zal voor altijd verbonden blijven met Vitesse. Zijn bijnaam luidde niet voor niets Mr. Vitesse. In 1983 maakte hij zijn debuut voor de club... En speelde er vervolgens 15 jaar. Bos kwam tot 369 wedstrijden in het betaalde voetbal. En scoorde daarin negen keer. Waarom heb jij voor dit fragment gekozen? Voor dit nieuwsfeit? Ja, toen mij die vraag gesteld werd, dan uh, schieten een hele hoop dingen door je hoofd. Het incident, Lens, de nederlaag. Uh, Zwolle, Ajax dat uit de beker vliegt. Maar als je dan dit hoort, dan uh, is er denk ik uh, geen ander moment wat, wat je meer raakt dan, dan zoiets. En, uh, nu weer, als ik het hoor, dan, dan gaan de rillingen weer over je lijf. En ik heb de beelden gezien van, uh, van vrijdagavond bij Vitesse. Zeer indrukwekkend. Ja. Ken je het heel bos persoonlijk? Ja, ik ken hem uh, vrij goed. Ik heb natuurlijk altijd teg, uh, tegen hem gespeeld. Een beetje, we zijn van dezelfde generatie. En daarnaast is hij ook nog even een tijdje trainer geweest van uh, Den Bos, waar, uh, waar mijn zoon toen speelde. Dus uh, ook in dat opzicht ken ik hem uh, vrij goed. En, uh, ja, heel triest. Ja. Uh, Theo was Mr. Vitesse, icoon van de, van de club. Kun je afgelopen dagen overal lezen. Ben jij, uh, wat we noemden net, ik noemde net dat je twee jaar bij Feyenoord hebt gezeten... eind jaren tachtig, maar ben jij Mr. RKC, Waalwijk? Ja. Want daar heb je heel wat jaartjes doorgebracht. Ja, ik heb daar, uh, geloof ik, zeven, acht jaar gespeeld... en ook uh, nog acht jaar uh, manager en directeur geweest. Dus die club daar heb ik wel... Uh, Heel veel mee. Of ik echt Mr. RKC ben, dat is een andere te bepalen. Maar uh, ik heb daar wel, uh, geloof ik, ook meer dan 300 wedstrijden gespeeld. Ja, heel veel. Heel veel jaren, ja. heel, heel veel wedstrijden. Uh, en, en kijk je dan ook al vandaag de dag nog met een, zeker, uh, nou ja, met een, een zekere liefde van toen naar zo'n club? Want ze staan er niet best voor. Nee, ze hebben een mindere serie uh, na de winterstop. En uh, ze zijn goed gestart. Maar uh, ja, natuurlijk kijk je steeds nog van... Uh, en wat, wat de oude clubjes zoals uh, RKC uh, en met name ook AZ uh, doen, omdat je daar uh, ja, toch uh, een hele belangrijke periode hebt, hebt meegemaakt. En RKC is wat dat betreft, uh, ja, ik ken nog veel mensen daar, dus dat, dat blijft wel doen. Uh, ja. Straks meer, uh, Marcel Brands, ook uh, klachten die ingesproken zijn op ons antwoordapparaat. Nu de vliegende Keep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kiep. Hij... Zul van der ja, Dank u voor dit uh, duidelijke aan. Ja. Ik waarop bed even naar voren gaan komen om uitleg te geven aan, uh, aan de loop straks, hoe en wat en waar. Uh, ja, ik ben nog steeds bij Rob Drubes in Fleuten en de sessies afgelopen. Ze hebben gehoord hoe ze in een bad moeten gaan liggen, in een zoutbad... om een race te visualiseren. Uh, allerlei nieuwe aspecten die ik nog niet kende, maar die wel interessant zijn. Uh, Rob, je bent uh, ja, bijna klaar. de mensen gaan zo meteen lopen. Hoe vaak hou je dit soort sessies? Nou, we proberen het wel regelmatig te doen. Maar dat, uh, soms is dat een uh, groep topsporters en uh, nu is dat een uh, groep recreanten. Uh, iedere keer wel met een ander thema. De ene keer is het voeding, nu is het mentaal aspect. Maar uh, we proberen toch wel meer te zijn dan alleen maar uh, een winkel en een uh, atleetcentrum. Zij gaan nu een rondje lopen. Hoe ver is dat? Ik zie iets van vijf kilometer. Is dat het traject? Er zijn twee uh, mogelijkheden. Dat is vijf kilometer of tien kilometer. En de tijd wordt, is, uh, wordt daarbij geregistreerd. Voor de duidelijkheid, ik praat nog steeds met uh, Rob Druppes. Uh, Oud-Europese kampioen indoor en uh, ja, grote, een groot atleet. Uh, volgens mij ben ik ook nog sportman van het jaar geweest. Ja, toen ik tweede werd op de wereldkampioenschap in dat jaar... Uh, was ik ook uh, beste atleet uh, 800 meter van de wereld gekozen. was jaar geleden? Ja, en toen was ik ook sportman van het jaar, ja. 1983, tijd terug. Uh, daarna ben je, uh, heb ik je nog vaak gezien bij FC Utrecht. Nu ben je in Fleuten, je hardloopschool. Um, we kijken ook naar het EK indoor atletiek... Als je kijkt naar de Nederlanders. Het is allemaal toch wel even iets minder dan 30 jaar geleden. Hoe komt dat? Ja, ik denk toch dat het een kwestie van, van uh, uh, talent op dit moment is. Want... Uh... Ja, ja, 30 geleden hadden we toch ook Indoor hadden we toch wel wat medailles. En uh, ja, nu zijn we blij als we iemand uh, mee mag doen aan de finale. Ja, toen hadden we Eli van Nul, Nelly Kooman, Frans Maas, End Melaert. Uh, ja, nog een paar anderen. Ja, ja, ja kijk, en dat is uh, iets wat mij ook dwars zit. En daarom ben ik zelf begonnen met uh, talent vanaf acht jaar op te leiden. Om, uh, in de hoop dat we over een jaar of uh, vijf tot tien weer uh, prestaties kunnen leveren, ook op een EK. Begeleid je momenteel talenten? Ik begeleid zo'n 55 jonge talenten uit, uit de regio van de Bos tot de Apeldoorn. Dus uh, dat is vrij groot. Is dat alleen uh, hardlopen of ook nog anders? Alleen maar hardlopen, ja. Ik geef ook training in andere sporten. Maar dit is iets wat ik, uh, wat ik echt wil doen om, uh, om het niveau in Nederland op atletiek gebied omhoog te, uh, te halen. Je bent dit gaan doen, ook omdat je bij FC Utrecht weg moest. Dat, dat was een vervelende periode. Maar achteraf kun je misschien zeggen, van: ik ben nu eigenlijk meer op mijn plek. Nou ja, na FC Utrecht heb ik heel goed nagedacht, van: wat ga ik nu verder doen? Ik kon naar een aantal voetbalclubs. Onder andere FC Twente, maar ook in het buitenland. Ik heb toen bewust gemaakt om, uh, om zelfstandiger te worden. En uh, te werken met, uh, met conditietrainingen, maar ook, uh, ook met uh, atletiek weer. Ja. Ja, hier ligt ook je passie. Hier ligt ook mijn passie, ja. Dan hebben wij in de studio uh, iemand zitten, uh, Marcel Brands, die volgens mij twee of drie keer in de week hard loopt. Heb jij nog tips voor hem? Blijven doen. <laughs> nee, ja, ik, ik, weet niet, uh, ik weet niet hoe lang die loopt en wat hij doet en hoe lang hij dat al doet. En of er dingen zijn dat hij zegt van, nou ja, dat zou ik wel willen weten, maar... Kijk, het belangrijkste vind ik, uh, en dat is ook voor al deze mensen hier, is gewoon het plezier genieten van. En uh, het lopen is zo fijn. Je kan het ieder moment van de dag doen. Uh, je kan uh, in een half uur kan je gewoon een maximale inspanning ha halen, want je kan, dan ga je gewoon wat harder lopen. Uh, en ja, kijk, dat is gewoon hartstikke leuk. En daarom lopen zoveel mensen in, uh, in Nederland, maar ook in de hele wereld hard. Je ziet ook okay, heel veel oud-voetballers, maar uh, die gaan toch een andere sport doen. Is dat verstandig? Nee, dat verbaast me juist. Want uh, ja, ik heb met voetballers gewerkt die uh, op het moment dat ze voetballen waren... een hekel hadden aan hardlopen. En uh, die komen nu hier bij mij in de winkel en die lopen hard. Uh, uh, Hans van der Haar loopt hard. Nou, dat had ik nooit verwacht. Michael Mols heeft de marathon gelopen. Uh, dat had ik toen niet dur durven zeggen. En dat doen ze nu toch wel. Dus uh, ja, er zijn heel veel hardlopers op latere leeftijd dat ze toch het hardlopen oppakken. Nu dat iedereen weggaat, iedereen gaat naar buiten. Eén tip van Marcel Brands: ik geloof dat hij ook nog een marathon wil lopen. Is dat moeilijk? Waar moet hij op letten? Ja, hij zal, hij zal een heel goed schema moeten, moeten gaan krijgen. Dat is wel heel belangrijk, want uh, als je dat uh, ongetraind doet... dan uh, is uh, zo'n marathon best wel uh, heel zwaar en heel lang. Dus een uh, goede begeleiding is daar zeker belangrijk. En waarin ook uh, gekeken wordt naar de voeding en alles eromheen. En goede schoenen. Maar nou, dat kan hij hiervoor terecht. Je hebt het wel even met hem erover hebben. Dank je wel. Ja, ik denk het wel, ja. De het ja. Graag Zekker. gedaan. Jules, Rob de Ruppers. Marcel Brands, jij bent een hardlopen Marathon, begrijp ik? Nou, ik Komt er heb... in zicht? Nou, ik, ik wil een marathon nog wel een keer lopen. Ik heb al een paar keer een halve marathon gedaan. Hmm. En ik was inderdaad ook zo'n voetballer. Maar misschien niet, uh, was niet mijn favoriete hobby. Maar uh, nu vind ik het heel prettig. Omdat ik uh, inderdaad wat Rob zeg, je kan het op uren tijd doen... wanneer het jou uitkomt. En... Uh, ja. Ik kan goed nadenken tijdens het hardlopen, hardlopen, ja. dat is ook wel prettig. Ja, dat is natuurlijk de logische vraag. Wat is de lol ervan? Nou, ik vind het heel fijn om uh, te sporten. Uh, als ik een paar dagen niet gesport heb, dan, dan mis ik dat direct. Je hebt toch twintig jaar uh, dag in dag uit niks anders gedaan. Uh, het houdt me fit, uh, je voelt je conditioneel uh, veel beter. Uh, ik denk dat ik daardoor ook veel uh, minder of bijna nooit ziek ben. Dus wat dat betreft uh, voel ik me er heel prettig bij. Ja, Maar je zou ook nadenken. Waar denk je dan over? Nou, vooral uh, nou, allerlei dingen. Natuurlijk dingen die je bezighouden, ook over het werk. En, uh, van kant, ja, ik loop dan over het algemeen tussen de 10 en 20 kilometer. Nou, dan, uh, dan heb je een aardig uh, poosje om uh, over dingen na te denken. En, uh, dus wat dat betreft uh, ontspant het me van de ene kant. En de andere kant geeft het me de rust om, uh, om na te denken over dingen. Ja, Loop je harder na zo'n roerige weken als de afgelopen... dat je denkt van, en, en die lenzen en, en dat doen met... Uh, hè? Ja, ik moet zeggen dat ik wel eens zondagavond heb gehad... Uh, na een teleurstelling dat ik zo uh, uit Nijt uh, 20 kilometer loop. Ja. En dan, uh, dan loopt dat op een of andere manier uh, met een stuk adrenaline in je... toch, uh, toch makkelijker. Ja. Marcel, kijk even naar de deur. Daar staat de postbode van deze zondag met, uh, met een brief voor je. Stop, oh yes, wait a minute, Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Marcel. Het is bijzonder om hier vandaag iets tegen te kunnen vertellen. We hebben samen heel veel meegemaakt. Je kwam binnen als collega. En je bent weggegaan als vriend. En dat is in de wereld van de voetbalsport iets heel bijzonders. We hebben samen heel veel meegemaakt. Je bent binnengekomen als technisch directeur. En bent uiteindelijk weggegaan als een topper in je vak. En dat is heel bijzonder. Wij gaan elk jaar minimaal... Eén keer per jaar het eten om alles door te spreken. Dat doen we als vrienden met elkaar. We hebben veel meegemaakt. Champions League gehaald. landtitels gehaald. We hebben ook moeilijke tijden meegemaakt. De curator is langsgekomen. Moest de problemen oplossen. En dat die band zo gegroeid is en gebleven is, dat is uniek. We komen elkaar nog minimaal twee keer tegen dit jaar. Een aantal mensen vinden de een beladenwedstrijd op 20 april. En voor ons het hoogtepunt van AZ dit jaar. De bekerfinale in de Kuip in Rotterdam. En wij hopen ons minimaal te plaatsen voor Europees voetbal. En uh, ja, ik doe jou de groeten. En ik vind het een prachtige gelegenheid om jou hier te mogen toespreken. Voor mij is het een eer. Dankjewel. Toon Gerbrands. Die had je herkend helemaal na twee seconden. Ja. Want toen verscheen er ook. Dat konden luisteraars niet zien. Want die luisterden naar Toon Gerbrands. Een glimlach op je gezicht. Ja, nou het is precies zoals Toon zegt. Uh... Het zijn iets meer dan vijf jaar collega's geweest. En, uh, ja, vanaf dag één hadden we die klik samen... en uh, eigenlijk uh, heel veel uh, lief en leed uh, samengedeeld. Uh, een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven geweest... om uh, van AZ naar PSV te gaan. Waarom was dat zo moeilijk? Nou Vooral omdat ik uh, me bind aan mensen. en, uh, en Toon en, en destijds Dirk en René waren mensen waar ik me aan had gebonden. En uh, uiteindelijk heb ik ook echt uh, met toon overlegd... of ik die stap wel of niet zou maken. En uh, nou, Uiteindelijk heb ik hem gemaakt, maar uh, zijn we nog steeds uh, hele dikke vrienden. Ja, maar uh, klopt het nog steeds wat je destijds zei? Als dat gedoe en dat DSB de baken rondom Dirk Scheringa, niet hadden gehad... dan had ik misschien vandaag de dag nog wel bij AZ gezeten. Ja, het zou best gekund hebben. Kijk, Dirk was destijds heel bang dat, uh, dat, dat ik zomaar weg zou gaan... En, uh, daar heb ik hem altijd van verzekerd dat, uh, dat ik zo niet in de kaart zit. En uh, dat heb ik bij RKC nooit gedaan. En uh, dat, uh, dat zou ik ook bij AZ niet doen. En pas toen, uh, toen Toon en ik het gevoel hadden dat we de boel in ieder geval weer op de rails hadden voor, uh, voor de nabije toekomst. Toen heb ik, uh, ben ik naar PSV gegaan. En zo sta ik uh, ook bij PSV in mijn functie. Ja, maar je, he, Toon zei, je, je bent als collega binnengekomen en als vriend he, he, vertrokken is... dat is het, denk ik, er gebeurt niet veel hè, in de voetballerij. Nee, maar maar Hoe, Ligt dat aan Toon, omdat je uit een andere wereld komt, de volleybalwereld namelijk? Nou, ik weet niet, op de een of andere manier uh, klikte het als mensen onze karakters. Uh, we hadden heel veel respect voor elkaar, we deden echt ongelooflijk veel dingen samen... En we hoefden eigenlijk, was een blik naar elkaar genoeg ja. om te weten wat we bedoelden. En uh, ja, die klik heb je niet met heel, zo heel veel mensen. En uh, vandaar dat we inderdaad nog uh, elk jaar meestal twee keer per jaar... Uh, we hebben het toevallig net vorige maand weer gedaan. Gaan we een avondje uit eten en dan kletsen we bij. En uh, los van de zakelijke kant ja. die we elkaar vaak zien. Maar ja, blijft een goede vriend en een uh, fantastische collega. Ja, maar dadelijk staan jullie als PSV tegenover Toon Gerbrands van AZ in de bekerfinale finale ja. Hemelvaartsdag. Ja, dan schud je handen en dan, uh, en dan hoop je toch dat je wint. Nee, natuurlijk, natuurlijk. Ja. maar we zijn allebei uh, ja, ook exportmannen en, uh, en, en, en natuurlijk winnaars. om uh, Uiteindelijk uh, weten we waar het om gaat. Maar we weten ook dat uh, als de een wint, dat de ander verliest. En uh, dan kunt de ander dat ook uh, elkaar. Okay. Dat weet ik zeker. Nou, ik hoop dat hij een keer te gast wil zijn op de pers Toon Gerbrands. Want uh, ja, dat is ook een, een boeiend mens. Sebastian Timmerman is binnengekomen uh, ondertussen. Het uh, is maart. Ja. Margriet, de ja. hoofdredacteur, zat hier een uur geleden te vertellen... het is lente, staat op de Margriet en wij gaan schaatsen. Ja, niks zou het vertellen, het zijn we over drie weken nog aan het doen. Dan zijn nog de weken afstanden. Ja, wat nu ik, ik vind ook dat het iets te lang duurt. Het wat, ga je, wat ga je nu over hebben? We gaan het nu hebben over de wereldbekerwedstrijd in uh, Erfurt. Volgend weekend de uh, laatste wereldbekerwedstrijd in Ereveen. Nu dus de voorlaatste in Erfurt... Um, daar hebben we gekeken naar de duizendmeter bij de vrouwen. Die wordt gewonnen door een Amerikaanse, Brittany Bow. Dat is een, uh, een snelreizende ster in het uh, vrouwenschaatsen. Doet dat in een barrecord, 1.15.34. En rijdt daarmee het uh, oude barrecord uh, uit de boeken. En dat stond acht jaar lang op naam van haar landgenote Jennifer Rodriguez. Dus dat was een oud barrecord. Brittany Bow schaats nog niet zo heel erg lang. Komt uit het inline skate, het bekende verhaal. Dat is niet olympisch, het schaatsen wel. En daardoor stappen heel veel Amerikaanse ja, sporters uit die sporten. Over de ijzers. Ja. Ah, ja, wellicht wel. Ja. Komend voorjaar uh, wordt daar een beslissing in uh, genomen. Irene Wuest uh, wordt tweede, doet het ook goed. Viertiende achter Brittany Bo. En verovert daarmee een uh, ticket voor de duizend meter voor die weken afstanden in Sochi over drie weken. En Fat de Russen in, eindigt op de derde plaats. Maar Brittany Bo was dus uh, de verrassing van deze duizend meter bij de vrouwen. Nou, dankjewel dat je dat uh, zo snel wilde vertellen. Ja, <laughs> Sebastian Timmerman. Frank Wielaert, uh, NEC Feyenoord. 50 minuten onderweg, 2-0 voor Feyenoord. Dat uh, het overwicht in de eerste helft ook in twee goals heeft weten uit te drukken. En dat is in ieder geval geruststellend voor de Rotterdammers. Want 2-0 uh, lijkt, uh, zeker gezien de wedstrijd, een comfortabele voorsprong. NEC heeft wel wat kansen gehad. Balletje op de paal en nog een, uh, een kans van Valkenburg over. Maar dat waren echt speldenprikken in vergelijking met het spel van Feyenoord. Dat uh, heel gemakkelijk in balbezit uh, uh, de bal kon rondspelen. Alleen weinig kansen creëren voor zoveel balbezit. En, maar toch uh, uiteindelijk die tweede goal... Natuurlijk pellen die hem uh, maakte uh, uiteindelijk wist aan te tekenen zo kort voor rust. Na rust één wijziging bij NEC. George in de eerste helft tegen Nelom geen duel gewonnen en dus naar de kant gehaald. Rex is er voor hem ingekomen, misschien wel voor wat meer diepte. Om in ieder geval wat duels daar uh, aan die rechterkant bij NEC te winnen. Als ze wat meer balbezit uh, weten te houden, wat langer balbezit ook weten te houden. Dat is na rust nog niet echt het geval geweest. NEC niet de normale doen en Feyenoord wel in normale doen. Blijft gemakkelijk overeind in Nijmegen. 2-0 is de voorsprong voor de Rotterdammers. Marcel Brands, technisch directeur van uh, PSV, te gast op de perstribune. Uh, Marcel, wij vonden in het archief, een uh, rijk archief, een fragmentje... waaruit blijkt dat je ook best een aardige voetballer bent. Dan RKC, heel rustig spelend. De Wit, een van de invallers bij RKC, richting Van der Wiel. Met Wilsterman, die goed speelde, maar hier wordt gepasseerd door Van der Wiel. Goede actie van vanuit Van der Wiel. Daar is Marcel Brands, een heel droog. ligt die bal dan achter Wilfried Brookhuis. Doelpunt, combinatie van de wielbrands, 0-1. Kees Janspa, die herken ik, maar weet je de wedstrijd nog? NEC, RKC in de koffer, denk ik. Hoe weet je dat? Ja, ik herken toevallig dat moment, die, uh, die goal weet ik nog. Laag, uh, schoot ik die bal laag in. Want we praten nu over 1988. Ja, met het jaar daarin, uh, geloof ik, alle records braken in, in de eerste divisie. Ja, ja. herinner Ja, ja, ja. Want jij was niet iemand die veel scoorde. Integendeel. Hè? Nee, in dat jaar, een uh, stuk of 12, 13, denk ik, weet niet precies. Uh, dat was het jaar dat Ad van de Wiel uh, 34 goals maakte. Ja. En uh, RKC, dus inderdaad promoveerde. Je werd kampioen. Hè? Dus ja. dat was natuurlijk een gouden tijd. Hoe kijk jij zelf terug op zo'n uh, voetbalcarrière? Hè? Want uh, RKC, Feyenoord, nog een uitstapje, meen ik, naar uh, Den Bosch. Nou, hm. Nou uh, begonnen, geloof ik, ja. maar, maar los daarvan. Denk je dat je er alles uitgehaald hebt wat er voor jou in zat? Ja, die vraag is me vaak gesteld. Uh, mensen... en wat is dan uw antwoord? Ja, ik heb zelf, uh, denk ik, uh, een prachtige carrière gehad. Uh, ik geloof meer dan 500 wedstrijden uiteindelijk uh, gespeeld op het tafelbolniveau. Ja, andere mensen zeggen wel dat er, dat er iets meer in had gezeten. En uh, wellicht nog, nou ja, oké. Okay. Dat zou dan zo zijn. Dat, uh, daar kan je nooit uh, op terugkijken. Denk ik. ik ben heel tevreden mee. Ik heb uh, leuke dingen meegemaakt bij, uh, bij, bij de clubs waar ik gespeeld heb. Ik heb, uh, ben een keer uitgeroepen tot beste speler in de Eerste Divisie. Ik heb twee keer de Bronzen Schoen gewonnen in de Eerdivisie. Ja. Dus uiteindelijk, uh, ja, denk ik, uh, het mooiste beroep mogen uitoefenen wat, uh, wat er was. Ja, uh, maar je had, begrijp ik, uh, naar Bartje gekund... waar ja. destijds Guus Hiddink uh, de scepters waarde trainer was? Ja. Waarom heb je dat nooit gedaan? Ja, dat was eigenlijk een hele vreemde situatie. Uh, ik ging daar destijds naartoe en uh, ik tekende ook uh, op die woensdag een contract uh, onder uh, leiding van Guus Hiddink en uh, uiteindelijk kreeg ik vrijdag dat contract terug en Rob Jansen was toen mijn zaakwarnemer en die was die, uh, die dag ziek en die, die kon niet mee naar uh, Turkije. Toen ben ik teruggegaan en toen bleek het contract toch een aantal uh, dingetjes te bevatten die, uh, ja, die niet helemaal... Uh, zijn zoals het hoorde, noemen ze voorbeeld. Wat wat nou je ja, dat komt bijvoorbeeld uh, als je als het allemaal wat minder ging, dan kon het contract ontbonden worden en dat soort dingen. En Guus heeft toen nog wel uh, druk op me gezet om het toch te doen, maar Guus vertelde mij ook als ja, ik heb 75% van mijn, uh, van mijn salaris al vooruit gehad. Nou, dat was <lacht> bij mij niet het geval. <lacht> en uh, het was wel financieel heel erg aantrekkelijk, maar uiteindelijk had ik ook een aanbieding toen op zak van van RGC om vijf jaar te tekenen daar. En toen heb ik dat gedaan, ja. En maar maar nu, nu worden jonge talenten al heel snel vastgelegd, hè? ook door buitenlandse clubs. Hoe kijk je daar als technisch directeur tegenaan? Ja, je als technisch directeur, en je, je bent natuurlijk ook vader van zoon, heb je wel een mening. En ik, zelfs van de voetballende? Dus uh, ja, daarom. Dus ik denk dat, uh, laat ik zo zeggen, als het mijn zoon zou zijn, zou ik het niet doen. Ik denk ja. dat, uh, dat we in Nederland gewoon een hele goede opleiding hebben, dat uh, jonge jongens sneller een kans krijgen dan in het buitenland. Uh, je ziet het gisteren bij PSV ook, er staan drie jongens van uh, onder 19 uh, in, in, in het veld. Nou, dat zie je in het buitenland niet zo snel gebeuren. En uh, als je naar de voorbeelden gekeken hebt die, die zijn gegaan... dan zijn er nog weinig voorbeelden te noemen van jongens die daarin heel succesvol zijn geweest. Ja. En toch word je zelf als technisch directeur voortdurend in onderhandelingen uh, getrokken... en raak je betrokken bij onderhandelingen over dat soort jonge ventjes. Ja, klopt. Het wordt die, die, uh, die mannekes en met name hun ouders... natuurlijk heel erg aantrekkelijk gemaakt hè, door uh, het financieel gewin wat, uh, wat er mogelijk is. Maar nogmaals, uh, op de lange termijn denk ik dat het niet de beste keuze is. Nee. Dus uh, wat je zei ook net, ik bind mij aan mensen. Ja. En, en wat je doet als technisch directeur, dat is uh, voortdurend afscheid nemen van trainers van spelers uh, op wie je uh, een toekomst had willen bouwen... en voordat je het weet valt er weer een steen uit het uh, fundament. Uh, hoe ga je daar dan zelf mee om? Dat je denkt van verdorie, ja, ben ik hem weer kwijt. Ja, nou met spelers heb je daar van de ene kant een gemengd gevoel bij. Hè. Soms dan weet je dat een uh, speler een volgende stap gaat maken. Uh, bij PSV uh, bijvoorbeeld weten we dat Kevin Strootman... Ja. Uh, wellicht straks een keer een stap gaat maken naar, naar een hele grote club... Uh, ja, dan doet dat van de ene kant pijn, van de andere kant gun je dat zo'n speler. Want die is dan uh, op dat moment toe aan zo'n stap. Maar het heeft ook andere kanten. Hè. Bijvoorbeeld vorig jaar Fred Rutte, uh, dat doet me dan ook uh, als mens heel veel pijn. Omdat uh, ik Fred als, als trainer en als mens heel hoog heb zitten. Dat is de, de trainer. Ja. ja. Die moest verdwijnen bij ja. PSV. Zit nu bij uh, Vitesse. Maar aan wie bind je dan bij de club in Eindhoven? Zijn daar binnen die club steunpilaren of vertrouwenspersonen of uh, uh, vrienden? Ja, nou oké, okay, je bouwt uh, langzamerhand steeds meer een band op. Ik heb natuurlijk een goede band met Tini Sanders. Uh, we zijn, dat is een andere directeur? Ja, algemeen directeur. Die, uh, we zijn eigenlijk tegelijkertijd begonnen aan, aan de klus bij PSV. Dus daar uh, heb je een, een bijzondere band mee. Het directieteam sowieso is uh, wat dat betreft heel hecht. Maar ook met de technische staf. Uh, zeker hè, nu, je hebt uh, zelf dik advocaat mee binnengehaald. En ook uh, CoQ en... Uh, en Faber daaromheen gebouwd. En, uh, dus dat geeft wel aan dat die mensen iets, uh, iets betekenen. Ja, maar uh, je weet, uh, dik Advocaat blijft dit seizoen, hè, mm -hmm. heeft hij gezegd. Mm -hmm. ja, dus je moet alweer een, een lijstje... Je, ondertussen uh, ben jij lekker bezig met Advocaat, ga ik vanuit. En ben je alweer bezig met zijn opvolging. Nou, we hebben dikke Althans ge... om te kijken. Ja, oké, okay, je moet altijd natuurlijk uh, voorbereid zijn op. En uh, nou is bij PSV denk ik op dit moment niet zo heel ingewikkeld. We hebben uh, eigenlijk toen we Dick-advocaat binnenhaalden... al meteen gezegd, uh, laten we het voor jaar, van jaar tot jaar bekijken... omdat Dick dat zelf wilde. Ja, je hebt die twee kroonprinsen eromheen natuurlijk. Precies. Dus daarom hebben we ook gezegd... Van, nou, het liefst, uh, we hebben ook aan Dick gevraagd... of hij nog één jaar wil blijven hierna. En uh, nou, dat, uh, dat wil hij nog even bekijken. Dat zou mijn ideale scenario zijn. En uh, daarna hebben we de inderdaad de kroonprinsen klaarstaan. En uh, ja, mocht ik onverhoopt niets willen bijtekenen, dan, uh, dan gaan we met de kroonprinsen verder. Dus dan zou een van de cocu of, of vader. Uh... De ja, eerste man kunnen ja, worden? dan zien we het als een, als, een, als, ja. als een koppel. En daar zal dan misschien nog een, uh, nog een ervaren assistent bijkomen. Maar ja, dan, uh, ik denk dat we met deze jongens uh, ja, heel, heel veel potentie in huis hebben. Dus dan denk ik niet dat je uh, het weer buitenshuis moet doen. Maar uiteindelijk zou je Dick advocaat nog wel een jaartje willen behouden. Dat ja, is een... die wens is er eigenlijk bij, uh, bij iedereen wel. Ja. Maar bij hem, dat is de vraag natuurlijk. Ja, oké, okay, dik wordt ja. natuurlijk uh, ook een jaartje ouder. En oh, hij is nog ongelooflijk gedreven. Als, ik wou zeggen, ik zag gisteren beelden van PSVV. Dan denk ik, dik... Ik ken hem nog als voetballer. Ik stond ja. op de tribune in het Zuiderpark... waar Dikkie zich kwaad maakte als middenvelder. Ja, je, je, Dick, je bent helemaal klaar... Het is een spel. Ja, nee, dat zit in hem en het zal ja. ook nooit... Uh, ik, ken hem, ik heb hem in een periode bij AZ meegemaakt. En ik hoor ook van spelers die onder hem gespeeld hebben. Hij is nog steeds ja. uh, wat dat betreft dezelfde. Fanatisme straalt elke dag van hem af. En daarom kost het natuurlijk ook heel veel energie... zoals hij zijn vak beleeft. En uh, ja, daarom heb ik ook heel veel respect voor, uh, voor een man als Dik Advocaat die, die echt alles heeft bereikt. Maar toch elke dag weer zo gemotiveerd op dat veld staat. Ja, ja. top. Ja, ik denk eerlijk gezegd... maar ik ben, ben echt een buitenstaande dikke rustig aan, jongen. Hou toch op, schrijf toch aan. <laughs> Om met Leo Beenhakker te spreken. Ja, Doe we. wat rustig aan. Ik begrijp, begrijp je compassie, maar we zijn 65. Uh, het komt wel goed, hoor. Het wordt ook maandag. Ja. Nee, die drijf heeft dik. Nee, nee, die, die zal hij die die, die die absoluut houden. En uh, dat is ook goed. zijn kracht. Goed. Straks uh, meer uh, Marcel Brands. Uh, al uw klachten, vragen, complimenten over de media... kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. En dit is de oogst deze week.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 Oude vrouwtje, zei hij. Ik vind het schantalig als je 70 bijna al volgens hem afgeschreven. Rondom het uh, alarm-SMS'je wat uh, onlangs verzonnen werd, krijgen we nog 17 ontzettend vervelende spotjes van de Rijksoverheid. Al 10 jaar hetzelfde, inhoudsloos, uh, vreselijk jaren 50... En dat vind ik op zich niet erg, maar we doen eens een keer wat origineels. En ik wil er eigenlijk op aandringen dat jullie eens laten horen dat we dat als luisteraars eigenlijk wel heel erg vervelend vinden. Die altijd hetzelfde saaie Rijksoverheidspotjes. Dank u wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het heel erg vind dat het Luid Cabaret Festival dat het niet meer uitgezonden wordt op televisie. Tegenwoordig zie je alleen maar op teletext wie het gewonnen heeft. En mijn vraag is waarom dit niet meer uitgezonden wordt. Ja, ik wilde afgelopen zondag wilde ik het programma volgens Robert zien. Daar had ik me ernstig op verheugd, moet ik zeggen. Veel over gelezen tevoren. Ik zet op zondag uh, mijn televisie aan. En het enige wat ik nog meekrijg is, uh, is uh, het slotakkoord. Ik heb het hele programma gemist omdat het kennelijk is verschoven. Terwijl het in mijn gids nog gewoon stond alsof het om half tien zou, uh, zou beginnen. Nou, ik vraag me zo langzamerhand af waar heb ik die gids uh, nog voor, eerlijk gezegd. Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. En op die laatste vraag gaan we nog even verder. De drama-serie volgens Robert... op het allerlaatste moment half uurtje eerder uitgezonden... dan aangekondigd, Dat was een beslissing... Uh, op Nederland 2, omdat de zender bang was om de concurrentie te verliezen... met de populaire RTL4-dramaserie Divorce, op hetzelfde tijdschip. Maar voor de tv-gidsen kwam die wijziging te laat. En uh, ja, het gebeurt vaker. Vraag is dan wel, wat heb ik nog aan de gids? Verslaggever Ron Gouwen vroeg het uitgever Peter Contant. Van zijn hand ligt deze week voor het eerst de gloednieuwe tv-gids... van Omroep Max in de winkels, getiteld Max Magazine. We hebben hier het eerste blad voor ons. Uh, je bent er maanden mee bezig geweest. Nou, ik neem aan dat dat voelt als een opluchting dat het eerste kindje vanaf deze week in de schappen ligt. Ja, dat is zeker een hele grote opluchting. Het is ook heel fijn dat je na maanden van plakken dat je dan een keer dat voor je ziet. En dat is natuurlijk een heel historisch moment. Het gebeurt ook niet zoveel meer in Nederland. Maar als je dat dan meemaakt, is dat inderdaad bijna ontroerend. We hoorden net een meneer zeggen op ons antwoordapparaat. Vorige weekend was de eerste aflevering van Volgens Robert... een nieuwe drama-serie van de Vara. Op het allerlaatste moment heeft de Vara of Nederland 2... Heeft besloten dat uitzendtijdstip te vervroegen. Dat kunnen jullie dan als programmablad niet meer wijzigen. Jullie blad ligt al bij de drukker. Ja, Is een papieren gids nog wel van deze tijd, als blijkt dat uh, programma-schemas toch redelijk vaak nog last worden omgegooid. Ja, het is iets wat al jarenlang een groot probleem is. Het is ook heel frustrerend. Ik denk dat het voor uh, mensen die een programma op blad maken bijna de grootste frustratie is, want je kan er niks aan doen, maar je wordt er wel op afgerekend. Uh, in Frankrijk is het een aantal jaren geleden zelfs zo geweest dat bepaald is van hoge hand dat die programma-schemas niet meer omgegooid mogen worden op het laatste ogenblik om da daarmee dit soort problemen te voorkomen. Nou, bij ons is dat op dit moment minder, maar een paar jaar geleden speelde dat inderdaad bijna wekelijks. Dan was het ook kommer en wel. Nu komt het nog wel eens voor, vooral bij de commerciële zenders... en de publieke omroep heeft het minder. Maar het punt is duidelijk, als het programma Blad fouten bevat... Denkt met name de lezer van, zie wel, ik heb niks aan dat blad. Ze bezitten suffen en, kijk, en wij worden erop afgerekend, terwijl de zaak ergens anders ligt. Maar ja, dat is niet aan de orde. Het gaat wel om het efficiency van zo'n programmablad. En je ziet dat dat een van de kwetsbare punten is. Maar ja, Maar Er spelen natuurlijk vaak andere belangen een rol. Vooral bij commerciële zenders heeft dat te maken met inkomsten. En andere film die net ietsje meer scoort, meer adverteerders strekt. Ja, dat heeft een hoger belang dan vaak het programmablad. En ja, dat, daar kan je over praten. Je kan je er ook bij neerleggen. Dat zal ik overigens nooit doen, maar het is wel een gegeven dat er zo gedacht wordt. Jij denkt met uh, Max Magazine uh, toch ja, een gat in de markt te hebben gevonden. Je hoopt dat veel mensen lid worden. In een tijd dat mensen eigenlijk niet meer zo heel snel lid worden van een tv-gids. Mensen zoeken vaak op internet uh, programmagegevens op. Waarom zeg jij het is toch goed? dat je anno 2013 nog lid bent van een tv-gids. Het heeft te maken met verbondenheid, ook met een club. Het gaat verder. En wat wij met dit blad wel proberen, is ook die lijn, programmablad eh, Max... om die door te trekken in onze uitingen. Het is een herkenning. Het is een stukje van je community die je hebt... waarin je jezelf kan terugvinden, kan herkennen. En ook eh, mensen die niet net zo denken als jij... Ik tref je daar ook in aan. Ik sla hier het blad open bij een, uh, een artikel dat gaat over... Ik noem even de titel Steenrijk, is het een molensteen? Het gaat over erfenissen. Vorige week lag er een blad bij de leden van Omroep Max al uh, in de brievenbus. Dat ging over pensioenen. Dat zijn echt onderwerpen waarmee jullie de lezers ook willen aanspreken? Ja, we spreken de lezer hoop ik aan ook met onderwerpen en met verhalen... die uit het leven gegrepen zijn. En dat het afwijkt met wat de bestaande omroepbladen doen. Dus geen entertainment, maar ook gewoon algemene verhalen. Wat dat betreft lijkt het blad erg op bijvoorbeeld Plus zitten elementen in, dat is uh, onbeskendbaar het geval. Ik denk dat er een heleboel andere elementen natuurlijk niet in plus staan. Ik denk aan het programma informatie, maar ook het uh, persoonlijk leven. Hoe mensen met elkaar omgaan, hoe je actief blijft met je, met je geheugen. Dat is een van die verhalen die erin staat, uh, wat je daarvoor moet doen. Maar ook is er een enorme relatie met die omroep zelf. We hebben dus wel geprobeerd met een heel eigen gezicht te kijken naar de ontwikkelingen zoals we die zien. Maar het blijft me momenteel lastig natuurlijk. Met al die lezers die bij de andere gids in ieder geval momenteel massaal weglopen. Nee, dat ben ik helemaal een beetje eens. Als je de aantallen ziet, waarbij heel veel omroepen tienduizenden abonnementen verliezen, dan is het momenteel een echt een zorgelijke markt waarin we verkeren. En wat we aan het doen zijn, dat is compleet tegen de stroom in. Het zit vol met risico, dat kan ik niet ontkennen. Maar er is wel heel veel vertrouwen. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl Voor de Peter Contant, de nieuwe tv-gids Max Magazine... heeft hij vormgegeven. In die gidsen van deze week staat het trouwens heel goed vermeld. De serie volgens Robert wordt vanavond om tien voor negen... uitgezonden op Nederland 2. Geluiden uit uh, De Goffert, Frank Wielaert. 66 minuten is de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord oud. Het is 2-0 voor Feyenoord, niks aan de hand. Maar NEC heeft de uh, initiatief in de wedstrijd wel naar zich toe getrokken. Zonder nog steeds uh, goed te voetballen, trouwens. Dat ziet er nog uh, qua voetbal niet al te geweldig uit. 10 minuten geleden wel een goede kans voor Valkenburg op aangeven van Van der Velde. Uh, om de, de aansluitingstreffer te maken. En je zag ook aan de reactie van Valkenburg op dat moment dat hij wist: deze had er eigenlijk ingemoeten om nog echt een serieuze wedstrijd ervan te maken. Sindsdien NEC. Geen grote kansen meer gehad. Dus dat heeft Valkenburg eigenlijk wel goed aangevoeld. En er komt steeds meer ruimte voor Feyenoord om zelf kansen te creëren en uiteindelijk de bevrijdende 3-0 te maken. Nu de bal diep. Babels raapt op. Niks aan de hand voor NEC. Dat nu wat ruimte heeft op het middenveld. Maar er zit geen tempo in de aanvallen van NEC. Het duurt allemaal veel te lang. Geen probleem dus voor Feyenoord. 67 minuten onderweg. En de Rotterdammers leiden in de Goffert 2-0. Marcel Brands, technisch directeur van PSV. Hebben jullie wel het vorige uur, was Leontier? Van der Bos, hoofdredacteur van Margriet hier. Eh, hebben jullie thuis een, hadden jullie vroeger thuis een Margriet, een libelle? Waar kreeg je de kleine balans nee? Ik kan me hier nee. Dat nee? las nee. je zelf dan? Volgens mij voetbal. Van Ach, hier, of zo? Toen al. Ja, ja. <laughs> al. Heel jong voetbalinternet las je me misschien nog wel... in die driekwarts papieren formaat van Joop Niese en consorten. Er is een vraag binnengekomen van Ruud uh, Kuhn. Die zegt, een schorsing voor lens was toch veel beter dan een geldboete. Een voetballer wil voetballen. Ja, jij zei, je treft hem beter in zijn portemonnee. Ja, ja zeker bij ons. En, uh, bij, ons zijn, uh, bij psv uh, ontvangen spelers geen wedstrijdpremies meer. Dus dat is uh, alleen als zij uh, kampioen worden of uh, Champions League voetbal halen. Ja. Dus uh, ja, dit kost je mijn uh, direct geld uh, van zijn salaris. En Henk Drent vraagt, Mark van Bommel pakt heel veel gele kaarten. Vaak geschorst daardoor. Praat je daarover met hem? Ja, natuurlijk. Mark is zelf wel iemand die... Uh, die daar zelf altijd mee komt. En uh, nou ja, okay, hij heeft te, te veel gele kaarten gehad. Maar ik denk ook dat er een aantal uh, heel dubieus waren en die heel snel gegeven zijn. Dus ja, daar, uh, dat, is, dat is lastig, maar dat is een feit. Ja, en gisteren zag ik in de samenvattende beelden. Uh, beteugelde hij het publiek nog even met uh, wijsvingeren? Ja, het publiek was natuurlijk een beetje uh, ontevreden. Omdat uh, de wedstrijd uh, niet liep zoals, uh, zoals we graag zouden willen, zoals het publiek zo, graag zou zien. En Mark uh, is dan natuurlijk een op-en-top uh, winnaar... Die, uh, die denkt van, oké, okay, deze mindere wedstrijd moeten we ook winnen. En dat, uh, ja, dat geeft hij dan aan de richting publiek. En ik denk dat hij de enige is die dat naar het publiek kan doen... omdat hij een, uh, een uh, uitzonderlijke band heeft met het Eindhovense publiek. Dus dan moet, je, moet je zeggen, PSV bestaat 100 jaar, PSV moet dit jaar kampioen worden? Ja, ja moet natuurlijk uh, ja. je wil elk jaar kampioen ja. worden. En het zou natuurlijk heel mooi passen als dat in dit jaar zou gebeuren... En, we hebben een selectie die kampioen kan worden. en uh, nou, We staan bovenaan. We zijn de enige ploeg die nog twee prijzen kan halen. Maar uiteindelijk word je met z'n allen beoordeeld... op het feit of je ze ook haalt. Ja. Ook de technisch directeur? Ja, nou. ik heb natuurlijk niet echt in de hand om... Ja, maar dit een, doet een, wel een de aankopen? We de... Ja, nee, ja, precies. Maar ik denk ook dat uh, voor mij ook belangrijk is... als iedereen in het begin van het seizoen... Uh, het vertrouwen heeft in de selectie van PSV... Uh, dat er dan een, in ieder geval een goede selectie staat. Nou, ik denk dat dat vertrouwen er... Uh, steeds is geweest en ook tot nog toe bewezen heeft. Maar uiteindelijk heb je geen invloed meer op het resultaat van wedstrijden op zondag. Wat nee. gaat de technisch directeur doen op een zondag dat hij niet naar voetbal hoeft? Omdat de wedstrijd van zijn club er niet is? Dan zit hij bij Govert. <laughs> Bijvoorbeeld, maar ja, de dag is nog lang, hè? Ja. Nee, normaal zou ik inderdaad ja. bij een wedstrijd zitten. Maar uh, nee, nu uh, geen speciale beslommering. Ik wens je een mooie zondag. Fijn dat je hier was. Mooi jubileumjaar. 100 jaar PSV. Straks langs de lijn. Achter de bal aan. Hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Na de verdoving kon het paard uit het zwembad getakeld worden. Inmiddels staat hij weer vaardig op zijn benen en komt hij dus gelukkig niet in de lasagne terecht. <lacht> <Eet> smakelijk mensen. Helemaal <lacht> oh, echt... niet. Dat is toch heel goed nieuws. Je... <lacht> het moment dat je grappen in je nieuws willen tegenschrijven, dat is wel. <lacht> <lacht> dit is geen grap, dit is een keihard feit. De perstribune is een programma van Max. Sneeuwschoenen aan.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 Dit is Radio 1.